Dit is Jeroen Tjep, kom aan met het NOS Journaal. Presentatrice Sylvain Voor Volgens Denk gaat ze zich bezighouden met media en cultuur... emancipatie, zorg en onderwijs. Volgens Simons laat Denk zien dat het onrecht dat minderheden... maar ook vrouwen in Nederland ondervinden het verhaal is van ons allemaal. Koezel en Usturk verlieten in 2014 de PvdA-fractie... na oneenigheid over het integratiebeleid van het kabinet. Ze vormden een eigen fractie en willen volgend jaar... aan de verkiezingen meedoen onder de naam Denk. De Haagse politie heeft een Italiaanse maffiabaas gearresteerd die al 15 jaar op de vlucht was. De man komt oorspronkelijk uit Calabrië, een regio in het zuiden van Italië, maar was jaren actief in Turijn in Noord-Italië. Daar was hij een prominente figuur in een bende. In 2007 werd hij veroordeeld tot ruim 18 jaar zelf vanwege het verhandelen van hars naar Nederland en Spanje en fraudepraktijken. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is er maar een beperkt risico op een uitbraak van het Zika-virus in Europa. Alleen op het Portugese eiland Madeira en aan de Russische en Georgische Zwarte Zeekust is het risico hoger. Alleen in deze twee regio's komt de mug voor waarvan zeker is dat die Zika kan overdragen, de edes Egypte. Vermoedelijk kan ook de tijgermug de ziekte overdragen. In de 18 Europese landen waar deze mug voorkomt schat de WHO het risico in op matig. Voor de 36 andere landen in Europa is het risico niet heel tot klein. Het weer. KNVB-voorzitter oh nee, Michael van Praag wil voorzitter worden van de UEFA. Op een bestuursvergadering van de UEFA heeft van Praag gezegd... dat hij graag Michel Platini wil opvolgen. De UEFA kiest een opvolger op 14 september in Athene. Kandidaatvoorzitters kunnen zich tot 20 juli aanmelden.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 Ja, het is altijd een hele marathon hoor, op die woensdag zo. He? Vanaf nou, 12 uur. En, eh, nou, jij maar twee uurtjes. Maar. Ja, nou ja. Het zijn toch twee uren. Ja. ja. Goed, dan gaan we dan. De Vinyljaren, eh, dames en heren. Ons eh, programma met, waarin Vinyl de hoofdrol speelt. En uh, wat doen we? Nou ja, u weet het, we hebben twee classic albums. En daarnaast laten wij u wat interessante dingen horen uit, uh, die nieuw uitgekomen zijn op vinyl. Dat komt dan niet van vinyl, dat komt uit de computer. Ja, we zijn volkomen eerlijk in dit vergang. Maar de classic albums, die draaien we wel uh, van vinyl. Ik had vandaag eigenlijk pet Sounds willen doen, maar nee, die heb ik niet. Nee. Dus uh, mocht u hem uh, toevallig hebben en hem ter beschikking willen stellen... kunnen we hem altijd volgende week draaien. Maar ik heb hem gewoon niet. Nee. Nee. Ik heb hem uh, zelfs niet op cd. Wat, je nou, wat een nalatigheid. Oh. Maar ja, ik, had, ik heb het al uitgelegd in het vorige programma. Ik, heb wel gezegd, ja, ik kwam toen net van school of ik zat nog op school zelfs. Ja, dan heb je maar de vijf euro's, toen nog tien gulden zakgeld in de week. Vijf gulden zelfs. Ja, dan kan je een plaat te kopen, hè? Dan kan je geen verkopen voor vijf gulden in de week. Nee, dat kan ik niet. Klaag niet hoor. Ik weet nog dat ik... Uh, Toen de tijd een uh, van mijn eerste LP's was Help van de Beatles. Toen heb ik negenweging voor moeten sparen. Twee gulden aan de kant leggen. Dat kon je wat duidelijk kopen. Maar goed, wat hebben we wel vandaag? Nou, uh, we hebben vandaag dus wel de Blues Brothers. De soundtrack van de originele eerste film. En, uh, dat blijft toch een te gek, uh, te gek verhaal, hoor, die Blues Brothers. Nog steeds een ongeëvenaarde film, vind ik. John Belushi en Dan Aykroyd en... Uh, nog veel meer. Rita Franklin zat erin onder andere. Steve Cropper zat er onder andere ook bij. En dan nog veel meer uh, nog veel uh, Cap Calloway zat er zelfs nog in. Zo'n oude Amerikaanse blues die was er ook nog. Nou, die gaan we dus proberen helemaal te draaien. Vandaag. Uh, en wat we ook hebben is de London Sessions van Chuck Berry. Weet je dat die man in oktober 90 jaar wordt? En hij speelt nog steeds. Ja niet te geloven. Chuck Berry weet het wel, de man van de grote rock'n'roll dingen als Rollover Beethoven Johnny B Be Good, Sweet Little 16 Maybelline, Root 66 heeft hij uh, ook verrokt. en nog veel meer van dat Fries nou, in, 19, in begin 70 jaar jaren ging hij een keertje naar Londen en uh, daar deed hij onder andere een live optreden, dat is de ene helft van de plaat. En uh, de andere helft dook hij de studio in met een aantal Engelse popmuzikanten, waaronder uh, Kenny Jones van de Faces en Ian McLagan van de Faces. En uh, daarmee ging hij de, de studio in en uh, nam hij een aantal stukken gewoon opnieuw op. En uh, dat is dus die Alpen waar ook die 11 minuten deurende versie op staat... van dat hele ondeugende liedje My Dingeling. <laughs> ja, dat werd toen de tijd nauwelijks gedraaid op de radio. Zeker niet bij de wat keurigere uh, publiek omroep. Bij Veronica draait het wel natuurlijk. Alleen uh, een uitgeklede versie, wel wat langer, want hij duurt echt 11 minuten. Maar ik ga hem nu vandaag proberen 11 minuten lang te laten horen. Want hij is echt leuk. Goed, we beginnen met... Uh, Chuck Berry, dat is de eerste... Nee, ik moet die openzetten. Chuck Berry, dat is de eerste die we gaan draaien. Jawel. Come on over here, baby. Girl. Sure enough on a boogie tonight. Was dat? En uh, nou ja, dat is natuurlijk al uh, een. Uh, laten we zeggen, dat is wel een, een oude rot in het vak. Ja, hij werd geboren op 18 oktober 1926. Uh, in... Uh, even kijken, wanneer werd hij ook weer geboren? Uh, oh, wacht even, dan gaat hij iets niet goed. Uh, wacht even, ja, nee. Nou, uh, ga weg. De man werd dus op 18 oktober uh, 1926 uh, geboren als Charles Eduard Anderson Anderson. Uh, Barry. En hij werd geboren in St. Louis. Nou, hij is uh, actief sinds 1951. Uh, hij speelde eerst in een bandje met Johnny Johnson. Uh, die, had, uh, die had de, bond, de band uh, Sint Johns Trio. En die nodigde Chuck Barry uit in 1952 om uh, mee te spelen ter vervanging van de zieke saxofonist. Snel nam Barry de leiding van de band over. En hij componeerde zijn liedjes in samenwerking met Johnson, die 20 jaar zou meespelen op zijn nummers. En liet ze registreren onder Chuck Berry. De naam Johnson werd dus gewoon niet vermeld. Maybelline uit 1955 is een van de allereerste rock and roll nummers. Berry's uh, idolen waren Nat Cole, Louis, Louis Jordan en Muddy Waters, die alle voornamelijk uh, bluesmuziek maakten. Meer dan 30 jaar ervan zijn zijn opnames gemaakt uh, in de top 10. En ze worden nog steeds gecoverd door bands All Around the World. Nog steeds worden zijn liedjes gespeeld. Dat is gewoon zo. En uh, hij is nog steeds actief. Hij wordt dus op uh, 18 oktober aanstaande wordt 90 jaar de man. En hij doet het nog steeds. Hij is nog steeds lekker bezig. Goed, nou dat is hartstikke goed. Uh, de, het album wat we nu hebben komt uit 1972. En dat, is een, uh, dat heet de London Sessions. Dat is een album dat hij maakte met Engelse muzikanten op de ene kant. En de andere kant met een, uh, is uh, een registratie van een <coughs> live festival. Maar wij zijn natuurlijk eerst gewoon bezig uh, met de eerste kant. En u hoorde Let's Boogie. Dat was het eerste nummer. We gaan gauw door naar The Blues Brothers. The Blues Bruce, oftewel The Blues Brothers. Fantastische film... Uit de 70 e jaren, ik weet niet precies het jaar, dat zoeken we nog wel even uit. Uh, ik dacht 75 of zo, daarom Trent. Uh, dat was eigenlijk een beetje de reïncarnatie van de soulmuziek, Want uh, uh, er waren een heleboel oude grote giganten die daar aan, uh, aan meededen. Uh, de hoofdrollen werden natuurlijk gespeeld door John Belushi en Dan Aykroyd. Verder hadden we James Brown, Cap Colloway, Ray Charles, Carly Fisher. Uh, Rita Franklin, Henry Gibson. En de Blues Brothers Band. Uh, het hele verhaal is geschreven door John A. Kroyd en John, uh, John Landis. En uh, nou ja, het, het was een mooi verhaal, he, je weet het. De uh, Blues Brothers, een beetje criminele uh, uh, stelletje broers. die hadden in de bak gezeten. Uh, kwamen daaruit en wilden hun oude bandje, de Blues Brothers. Uh, uh, weer Jake El El El Elwood Blues. Dat was Jake en Elwood Blues. En ze wilden een oude bandje weer bij elkaar halen... en gingen dus allemaal uh, uh, die oude muzikanten langs. En daar zat onder andere bijvoorbeeld ook Steve Cropper bij... Een gitarist van Booker T en de MG's. En nog veel meer. Nou, we gaan uh, beginnen met die Blues Brothers. Niet te veel kletsen, want uh, de muziek is belangrijk. En uh, het eerste nummer wat we ervan draaien heet... She Caught the KT. Katie left me a mule to ride. She called Katie, left me a mule to ride. My baby called Katie, left me a mule to ride. The train pulled out. Een duidelijke reincarnatie, mag je gerust zeggen. van die Atlantic Soul. Het uh, album werd ook op Atlantic uitgebracht. En uh, dat was een heel duidelijk uh, verhaal. Een uh, beetje de stijl van Stax en zo. Weet je, Wilson Pickett, Otis Redding. Rita Franklin zat er onder andere ook bij. Dat hoort u natuurlijk later nog een keer. De uh, Blues Brothers, dus Dan Aykroyd en uh, John Belushi. Twee fantastische mensen die elkaar ooit uh, ontmoeten bij uh, uh, Saturday Night Live, een Amerikaanse comedy show. Waar zij allebei ook deel van uitmaakten. En Belushi was natuurlijk echt een mega talent. De man kon zingen, de man kon acteren en was uh, kon, uh, vooral in helemaal te gekke films. Ik noem u bijvoorbeeld eventjes uh, 1941. Dat is echt een, dat u een totaal dolgedraaide uh, Amerikaanse vlieger is. En dat is echt een geweldige film. Die moet je maar eens uh, proberen te vinden ergens. 1941 heet hij. Echt geweldig. De Brothers. We gaan door met Chuck Berry. Mean Old World. Van het album London Sessions. Van Chuck Berry. Ik kon ook als geen ander, Chuck Berry. En uh, een van de merkwaardige dingen is dat hij eigenlijk uh, dingen deed die uh, voor gitaristen eigenlijk een beetje onmogelijk waren, <kuggen> want hij heeft uh, zijn stukken vooral geschreven door uh, piano akkoorden over te nemen. En dat betekende eigenlijk dat uh, pianisten speelden toen de tijd erg veel in de <kuggen> in de dus B en S en F en dat soort dingen. Vandaar dat al die er ook een ondermus van hem en ook dit. Gewoon een halve toon hoger staan dan voor een gitarist handig is. Want die speelt natuurlijk liefst in A en in D en een E. Maar bij Chuck Berry was dat altijd uh, een halve toontje hoger. Omdat hij dus eigenlijk uh, ja, <coughs> vanaf de piano gitaar leerde spelen. Vandaar. En voor, op de een of andere manier is het toch... Uh, ja, omdat veel jazzmuziek en bluesmuziek ook met blazers gespeeld werd. Is natuurlijk... Uh, die die molotoonsoorten zijn dan gewoon handiger. Nou, ik ga er niet een hele verhandeling over houden, maar dat kijk er maar eens naar, dat, dat is gewoon zo. Dus vandaar. <tiek> nou, uh, we gaan naar de Blues Brothers. En uh, daarvan, uh, bij elk nummer heb je wel een beeld uit de film. Zo ook bij dit. En uh, dus, tijdens een van de vele achtervolgingen dacht ik dat dit nummer gedraaid werd. Uh, oorspronkelijk geschreven door Henry Mancini. En ooit nog eens een keertje ook uitgevoerd door Emerson, Lake en Palmer. Maar nu, de Blues Brothers Band en Peter Gunn. Van die film, die geweldige film, The Blues Brothers. Ja. En uh, zoals ik al zei... we gaan ons ook uh, bezighouden... Met, uh, met, de, met de Vinyl 50 natuurlijk. En dat, is ja. nu, en dat is nu. Dus wat heb je voor moois voor ons? Wat heb je voor prachtig? Nou, geschreven? ik zag op nummer 47 uh, binnenkomen... Uh, uh, een uh, trio... dat zich The Rides noemt. En... Uh, dit uh, Amerikaanse... blues trio bestaat uit... even kijken... Uh, CS y. Gitarist Steven Stills, uh, Kenny Wayne, Kenny Wayne Shepard en uh, Barry Goldberg. En uh, die hebben inmiddels een tweede album uitgebracht, uh, getiteld Pierced Arrow. Uh, en uh, dat is uh, een, twee weken geleden uitgekomen. Op uh, 180 grams vinyl, speaks en nieuw. En uh, daar gaan we van horen: kick out of it. Hier zijn de Rides. something watching you Nou, duidelijk het stemgeluid van de uh, Stils. Dat wel. Ja. Ga door. Onmiskenbaar. Ja. Uh, oh, je wou de volgende. Uh, nou, uh, dat is een nieuwkomer uh, in de muziek eigenlijk: Alice Phoebe Lou is zijn album uitgebracht... Uh, getiteld Orbit... komt binnen op nummer 46... en uh, haar muziek... Uh, stijl is een beetje... Uh, te vergelijken... met een beetje eclectic jazz. En van haar album... Orbit... gaan we luisteren naar... Uh, society... And tears Just to be inside your mold And do just what I'm told If only I had been so bold But now my body's getting old door met uh, Chuck Berry. Wie was dat ik, ik zie dat allemaal niet hier vandaan, maar wie was het weer? Uh, dit was uh, <laughs> Alice Phoebe Lou. Oké. Okay. Ja. Chuck Berry, I Will Not Let You Go. Van het album London Sessions uit 1972. Als je de film goed kent, dan kun je misschien nog voor je geest halen dat ze toen in zo'n countryclub moesten spelen, achter kippengaas en zo, en dit nummer inzetten, en toen dacht hey, this ain't no Hank Williams song, en toen werden ze bekogeld met, uh, met, uh, met, met, met, met flessen, uh, en weet ik het allemaal goed, dat ze achter kippengaas stonden daar, en uh, toen zetten ze, maar uh, als persiflage, uh, stand by your man in of zo, geloof ik. Dus, uh, en toen was het een nice succes. The Blues Brothers. En we gaan door met Chuck Berry. The London Berry Blues. Barry Blues, een instrumentaaltje van uh, Chuck Berry... Uh, waarin hij dus uitsluitend gitaar speelde. Hij werd uh, hierbij natuurlijk begeleid door een aantal Engelse muzikanten... waaronder, uh, dat, niet de kleinste... er waren een aantal mensen bijvoorbeeld bij van uh, de band uh, Faces. Uh, de, de eerste kant, ik zal u dat even wel. Chuck Berry speelde gitaar en deed de vocalen. Derek uh, Griffiths was ook gitarist... Dan Ian McGleaghan op piano. En uh, Kenny Jones, ook van de Faces, dus op um, drums. We gaan met de Blues Brothers. En uh, na Gimme Some Love In gaan we nu naar een heel ander stuk luisteren. <coughs> Sorry, uh, piepje. Um, ja, Ray Charles in een hoofdrol. En ik, ik weet niet of, of u het nog weet, maar dat ga ik toch even vertellen. Die, die, die scène dat Ray Charles daar een muziekhandel heeft. Dat die gasten in die winkel binnenkomen en dat die Ray Charles gewoon hem op een revolver pakt en hem afschiet. Nou, dan moet je dus weten dat Ray Charles blind is als een. Nou ja. Dus dat vond ik, vond ik een geweldige serie. Dat, uh, geweldige scène ook. Dus Jay, Ray Charles pakt gewoon een revolver en schiet die. Die schiet over omdat die gasten met hun handen aan de instrumenten zaten. Dat wilde hij dus niet. Nou, hier is hij. Shake your toe, Feather, Ray Charles! Well, I heard about the fella you've been dancing with. All over the neighborhood. So why you ask me, baby? Or didn't you think I could? Dat heeft het echt niet gehaald... bij deze originele versie van uh, The Blues Brothers. Ray nee, Charles was dit. En uh, weet het, uh, het begon in een muziekzaak... en op een gegeven moment stond iedereen op staat te dansen. Een geweldige scène. Shake your tail verder. Oh, dat gaat ook niet helemaal goed. Uh, nou, dat geeft niet. Uh, Jij hebt nog een nieuws? Of, uh... Ja. Nou, schouw uh, dan maar, dan weet je het nog net. Wordt niet uh, yeah. Ja, en uh, uh, Albert, dat heet Affinity... Uh, het vierde album van de uh, Britse progressieve metalband Haken. En uh, van dat album gaan wij luisteren naar het nummer Initiate.